Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Groningen sijpelt water door een stuk dijk langs het Eemskanaal. Dat gebeurt bij Woltersum, ongeveer halverwege het kanaal... dat de stad Groningen met Delfzeil verbindt. Met zandzakken wordt de dijk verstevigd... om te voorkomen dat er stukken grond wegspoelen en de dijk het begeeft. Omdat de toestand bij Tolbert stabiel is... verleggen de waterschapsmensen en dijkbewakers... nu hun aandacht naar het Eemskanaal. Het kanaal werd vannacht al extra in de gaten gehouden...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 Nu word ik erop gewezen, niet meer dan terecht, dat als ik de vraag stel of Apeldoorn nou de grootste, het grootste dorp is van Nederland, of ik dan bedoel qua aantal inwoners of qua oppervlakte. Nou wil ik het natuurlijk allebei weten. Is er qua oppervlakte een dorp dat groter is dan Apeldoorn? En is er qua aantal inwoners een dorp dat groter is dan Apeldoorn? 0800 1121. Als je daar antwoord op kunt geven. En er zijn meer vragen die nog openstaan. Je kunt ze beantwoorden via 0800 1121. Of door een mailtje te sturen naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Of door uh, te twitteren via Apenstaatje Nachtzuster. Of door even je neus te laten zien op de chat. En die die vind je op www.nachtzuster.net. En op diezelfde pagina vind je ook alle vragen nog een keertje op een rijtje. Dat is ook altijd erg makkelijk. En wat zijn dan de vragen die nog niet beantwoord zijn? Nou, Meti bijvoorbeeld, die wil heel graag weten hoe het nou zit met gapen. Waarom is dat zo besmettelijk? Zelfs als je het erover hebt, ga je al gapen. Hoe zit dat? 0800-1121. Martin wil nog steeds heel graag weten waarom een schildersezel een ezel wordt genoemd. Daar moet toch ook iemand een antwoord op weten? 0800-1121. En mevrouw Lusink had het over de verdiepingen. Waarom heet een verdieping een verdieping en geen verhoging? Ik heb al verschillende dingen gehoord, maar deze vraag is eerder aan bod geweest. En dit was volgens mij niet het antwoord, tenminste wat er nu over gezegd is. Dus uh, weet jij het toevallig nog? Bel dan even naar 0800-1121. John wil weten hoe ze in de fabriek erachter komen... of het goede aantal theezakjes in het doosje worden gestopt, wordt gestopt. 0800-1121. En waarom verschillende televisiezenders uitzenden... op verschillende volumestanden. 0800-1121. En dan tot slot die vraag van Sita van Zojuist. Gaat het nou door dat AZ en Ajax gaan spelen voor alleen maar vrouwen en kinderen? Weet je dat? Bel me dan even. 0800-1121. Het gaat over voetbal, hè? Oftewel dat spelletje dat mensen spelen. Oftewel games people play. games people play now Every night and every day Now, never meaning what to say now Never saying what they mean While they away the hours In their ivory towers Till they're covered up with flowers In the back of a black limousine La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da-da Talking about you and me Game people play it now. Well, we make one another cry. Break a heart and we we'll say goodbye. Cross our hearts and we we'll hope to die. That the other was to blame. Oh, uh, But neither one will ever give in. So we gaze on an eight for ten. Thinking about the things that might have been. And it's a dirty rotten shame. A lot of dying. You And me And the game people play now. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on. Come on. Come on. Oh hey, on. Come here, people walking up. Glory, hallelujah And they try to sock it to you In the name of the Lord They're gonna teach you how to meditate Read your horoscope, cheat your fate. For the more to hell with hate Come on, get on board la da da da la da da da Talking about you and me The games we were playing Now wait a minute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 I wonder, you come now Joe South heet hij. En uh, ik draai dat naar aanleiding van het voetbalverhaal. Maar ook naar aanleiding van de crypto had hij gekund. Want crypto is ook een beetje een spelletje he, in dit programma. En de vraag is, weet je, de oplossing van de crypto. De opgave is in ieder geval... Uh, oh, wacht even, moet wel even de goede erbij de, de, halen. Bijna, bijna, gewoon, automatisch... Uh, uh, uh, uh, het antwoord gaan voorlezen. en Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ha, markt die als startplaats fungeert. Dus een markt die als startplaats fungeert. Negen letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je mag hem doorgeven als je eruit bent. Via 0800 1121. Joep. Nee, Kees. Dat is ook goed. <lacht> Oké. Okay, Hallo Kees. Dag. Had je gemaild ook? Ja. Oh, fijn, want jij weet nog wat het antwoord was van die verdiepingen, hè? Ja, nou althans, eh, ik niet het etymologisch woordenboek. <laughs> ah, nou, dat is altijd, eh, komt dat van pas. Dat zegt, de oorsprong van de vreemde Benaming... voor een juist hoger gelegen vloer... moet gezocht worden in de houten constructie van de zolder. Ja. Om deze lagere ruimte, direct onder de kap, bruikbaar te maken... werd de houten vloer vanaf de late middeleeuwen lager aangebracht. Oftewel, verdiept. ja zodat het er kon staan. Ja. Dit werd een zolder met verdiep genoemd. Door hieronder nogmaals een verdiepte vloer aan te leggen, ontstond een zelfstandige etage. In België wordt vaak het woord verdiep gebruikt, in Nederland het Nederlands woord is verdieping. Wat ik me nu afvraag, ja. is of dan oorspronkelijk de zolder de eerste verdieping was en dan die ruimte die daaronder werd aangebracht, de tweede verdieping. Nee, we praten over de late middeleeuwen. Moet je voorstellen, gewoon lage huizen, open ruimte en een kap. Ja. En daar werd dus, zeg maar, een vloer in aangebracht. Ja. Dus de zolder werd verdiept. In die tijd had men geen hoge huizen. Nee, maar daaronder kwam dan nog weer een verdieping, vertel je net. Ja, dat is etymologisch verklaard. Want de volgende vloer daaronder werd opnieuw verdiept ten opzichte van die voorgaande vloer aangelegd. Ja. Maar, Althans, dat zegt het etymologisch woord Maar het woord opnieuw impliceert dat dan dat de tweede verdieping zou zijn. Ja, dan is men uiteindelijk gaan tellen als je erin moet lopen van beneden naar boven, denk Ja, men is natuurlijk vanaf de trap gaan tellen. Ja, dat denk ik. Zo, dat is ook... Dit was het antwoord. Nou, het etymologisch woordenboek. Nou, als het etymologisch woordenboek het zegt, ja. dan weet je wel hoe laat het is. Uh, ja, elf over vijf. Tien over vijf om precies te zijn. Dan <laughs> Ajax aanzet. Oh, ja. Uh, wat ik begrepen heb is dat de KVB er wel tegenover staat, maar nog geen besluit heeft genomen. Oh, zie je wel. En AZ heeft zelf al gezegd dat ze dat graag willen, want die vinden, die hebben, er zijn twee, Verbeek en, en een van de spelers, ze hebben ooit een keer voor een stadion moeten spelen. Ja, dat is geen pretje. Hè? En die vonden dat verschrikkelijk. Uh, verschrikkelijk. Ja. Maar, maar er, ik bedoel alleen vrouwen, ik heb een keer bij een handelwedstrijd vechtende vrouwen gezien die uh, de kleedkamer de kwamen uitrollen. Vechtende vrouwen is erger dan vechtende mannen. Ik kan nog een leuk televisieprogramma opleveren. Want er zijn dan wel weer een hoop mannen die het prettig vinden om vrouwen met elkaar te zien worstelen. Maar dan moet er misschien wat modder op de tribunes worden gestort. Nee, maar zeg de vrouwen als je dat. Nee, ziezo, die trekken elkaar uit de haren uit. Het is, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, we krabben ook. Ja, ik heb het één keer gezien en dat is nee. Dat doen mannen niet, hè, krabben? Ik denk het en ook nou, niet aan de haren trekken. Haar nooit je ziet nooit Jean-Claude van, je Jean van Dam in een film... aan de haren van zijn tegenstander trekken... en hem ondertussen over zijn krabben. Nee, nee. Dat zie je dan weer in, Nou, gek is dat eigenlijk. Dat zou hij moeten doen. Dat werkt waarschijnlijk als een trein. Ja, maar, maar goed, Wat ja. die mevrouw net zei... van dat uh, zij heeft dus kennelijk uh, een stukje gezien van Vener badje. Ja. Het geluid, dat kan ik me niet bij voorstellen. <laughs> maar uh, ik, even voor mij, hè. Is de datum al vastgesteld van die wedstrijd? Volgens mij... 10 januari, als dat alsof het een donderdag is, dat weet ik niet helemaal zeker. Het was een donderdag. 8, um, 13 januari, maar ook. Nou, het is oké. nu officieel de 7e. Gisteren was het donderdag 6. Nee, 13 is een vrijdag, dus dat kan niet. Nee, dat klopt toch? Nee, 13 is een donderdag. Gisteren was het de 6. Nee, nee, dat is waar. Het is morgen pas de 7e. Het is nu de 6e. Dan ja. is het waarschijnlijk de 12e. Uh, zoiets. Nou, ja, ongeveer zeg maar volgende week donderdag, dat CITA, da dat. Vast vrijhoud voor het geval het doorgaat met die vrouwen en die kinderen. Ik lach maar op. Uh, nou, ik ben blij dat het nog niet helemaal vastgesteld is dat ik, dat, dat weer langs me heen was gegaan. Dankjewel, Kees. Oké, okay, graag gedaan. Ik wens uh, succes verder. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. Hoi. Uh, Joep of Hans? Ja, Hans. Hallo, Hans. Ik uh, zou het ook antwoord geven op de meneer over de volume-regeling. Oh, fijn. Dat, ja. Um, uh, dat is uh, gewoon zo, de meer moderne tv's. Ja. Die in de menubesturing, hebben ze een mogelijkheid automatische volumeaanpassing. Want oh. ik heb uh, opzetten van kanaal Digitaal, dat ze eens provider voor uh, de uitzending van de munieke omroepen. En dat uh, is één toon om zo te zeggen. Dus dan kun je automatisch kun je dat instellen in de menu van je tv. Dus ja. dat is uh, de oplossing. Ja, dat is de oplossing. Maar is, dan, uh, is dat dan de reden dat ze daar helemaal niet meer op letten? Dat, dat je... Wat ze denken van nou, regel het thuis maar lekker in met je nieuwe tv. Nou, dat is een mogelijkheid wat er is, maar ze kunnen natuurlijk ook de studio's regelen. Hè. Er zijn misschien zenders die uh, de reclame belangrijk vinden om die keihard erin te laten gaan. Maar dat is natuurlijk uh, wat ligt aan de omroepen zelf. Hmm. Dat is een vrije pin, hè? Maar Hans, het, uh, ik weet niet wat... hoe we het doen, maar we hebben weer een hele slechte verbinding. Dus um, ja, we, dat we dat proberen het, het volgende doen. keer weer. Ja, goed zo. Dag, Hans. Dag. Dag. Doei. Doei. Frank. Hoi, Astrid. Hallo. Hallo. Ik uh, belde nog even over Ajax tegen az Oh ja. Uh, nou, het is in ieder geval op een donderdag. Hè. Ik dacht aan de twaalfde wordt het om half drie gespeeld, Spirach. Kijk. Kijk, en weet uh, dat? De KNVB heeft nog geen beslissing genomen, maar Ajax moet een plan van aanpak sturen. Oh. En dan gaat de KNVB beslissen of die wedstrijd inderdaad met uh, alleen vrouwen en kinderen gespeeld gaat worden. Het zou toch wel... Ik zou het echt geweldig vinden. Ja, tuurlijk is het hartstikke leuk. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want het is zo, zo rolbevestigend als maar kan. Ja, ja. Want eigenlijk zou de opzij zou op de achterste benen moeten staan van wij kunnen ook hooligans zijn als we willen. Maar ja, ja het is... Dat doe je natuurlijk niet. Nee, maar het was, uh, het was in Turkije was het natuurlijk zo'n succes. En dat heeft Ajax overgenomen. En die heeft dat voorgesteld. En uh, de KNVB, die wacht dus op een plan van aanpak van de Ajax... En dan, en dan uh, van daaruit gaan ze beslissen of het inderdaad doorgaat, die ja nee. halverwege. Ik met, zie het opeens met... helemaal gebeuren: de Ajax ja. helemaal in het roze met bloemetjes sokken. <laughs> en alleen maar met de reclameborden van uh, Maandverband en de FIFA. En, <laughs> en, en, en alle, alle spelers met de nieuwste make-up, ja, ja, oorbellen. Ja. Dat zou wel leuk zijn, hè? Oh, verschrikkelijk. Dat zou je wel leuk om om dat te zien, hè? En in de in de rust allemaal cupcakes bakken. Ja, ja. Maar in ieder geval zo is de stand van zaken. Dus hoe uh, werd dat plan van aanpak van Ajax en dan uh, van daaruit gaat de KVB beslissen of dat inderdaad met het publiek dan wordt gespeeld. Oh, oh, oh. Denk je nee. dat je vrouw er naartoe wil of heb je geen vrouw? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik uh, ik ben alleen, maar uh, oh, ja. ik, uh, ik heb het wel een beetje gevolgd ook. Dus uh, zodoende. Ja. En dan had ik nog eventjes over uh, dat geluidsniveau eventueel. Ja. Volgens mij moet alles theoretisch op 0 db opgenomen worden. Ja, zou je denken. Ja, en uh, ik, ik heb zo'n vermoeden dat uh, sommige uh, zenders zich niet helemaal met de uitsturing ook niet aan die 0 db houden. Nee. En dan krijg je dus dat niveauverschil bij jou thuis. Ja. En, uh, maar ja, goed, dat, uh, dat kan de kabel natuurlijk zelf ook verzorgen, denk ik. Want de kabel kan natuurlijk weer terughalen naar 0 dB. Ja, maar die gaat er uh, allemaal geen mens, menskrachten en tijd en energie in steken. Want uh, die denken van, daar moet je op je televisie mee instellen dat dat automatisch gebeurt. Ja, maar dat, dat gebeurt niet op je televisie nee. automatisch. Nee. Dus, dus, uh, dus uh, het ligt echt aan de zender of de kabel... Uh, uh, de kabel zelf uh, zal uh, het naar 0 dB terug moeten halen. Ja. Dan krijg je alles op hetzelfde niveau. Maar ja, goed, als ze dat bij de kabel ook niet doen, dan blijf je dat uh, niveauverschil houden. Maar die 0 dB, dat is het belangrijkste. Ja, maar als je toch sept, dan kun je toch net zo goed het geluid even bijstellen? Ja, maar het is, het is inderdaad... Uh, bijvoorbeeld als je s'nachts aan het kijken bent en je hebt een bepaald niveau... en je gaat even zappen en er komt ineens een, uh, een, een zenderlans die veel harder is... Is iedereen wakker? <taps> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Begrijp je dus, hmm. dus, dus, dus, dus, het? Dus is, het is wel eens een keer onhandig. Maar de okay. ja. rest is natuurlijk kun je zelf ook veel dingen bijstellen. Ja, nou, nou. nou, bedankt. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik denk dat er een, uh, een, uh, in ieder geval één hele blije luisteraar is. Oké. Okay. En uh, uh, dat is, uh, wie was dat ook alweer, die nog met, de, met de geluids... Oh ja, John, die wilde dat graag ja. weten. Ja. Oh ja. Maar die wil maar ook is. nog weten hoe, hoe ze precies het goede aantal theezakjes in het doosje doen. Dus die is nog niet helemaal blij. 0800-1121, okay. dankjewel. Dag. Dag. Um, uh, hallo met wie? Gert-Jan. Hallo gert -Jan. Ja, daar ben ik weer. Hoi. Ik denk dat ik toch wat uh, opmerkingen kan maken over die uh, ge uh, gemeenten en, en dorpen en steden. Oh ja, los het alsjeblieft even op. Nou, uh, er uh, is aan het begin van de avond ook al even van de nacht... Iemand geweest die heeft gezegd dat sinds Thorbecke met zijn grondwet en gemeentewetten ook. van 1848, 1849. het onderscheid tussen steden en dorpen heeft afgeschaft. En toen zijn het allemaal gemeentes geworden. Dat is echt een, een duidelijk moment geweest. dat in ieder geval de rechtspersoonlijkheid. die daarvoor bestond. tussen. ...dorpen en steden, dat dat toen is uh, uh, afgeschaft. Mm -hmm. uh, en die mevrouw uit Apeldoorn, die heeft gelijk in zoverre dat het, uh, Apeldoorn de grootste gemeente qua oppervlak. Ah, Oké, okay. gemeente. Was, ja. Gemeente qua oppervlak. En dan concurreert het er nog enigszins met de gemeente Ede... Ook in Gelderland. En waar is dat, zo'n ja, grote gemeente? Dus, ja, qua oppervlak. En er zitten zeker stukken bos bij? Ja, de halve Veluwe of zo. <laughs> ja. Dus er zijn 26 korenwolven. Nou, zoiets. Ja. Maar <laughs> qua oppervlak dus, eh, krijg je dus een totaal andere rangorde... zeg maar van, eh, van, van Groningen tot, tot Maastricht. En van Engelo tot uh, Den Haag... Uh, en qua inwoners, dat is dus een ander criterium, dan scoort dus Den Haag als het ware meer dan uh, Apeldoorn. Mm. Dat is gewoon een criterium waar ja. je een, een omvang kunt meten. Daarnaast uh, hebben we dus die stadsrechten waar mevrouw uit Twente over sprak... Ja. Dat, is, dat zit meer gebonden aan de geschiedenis, met name de middeleeuwen, dat toen de tijd de steden uh, zich losmaakten van hun feodale omgeving. En met handelaren en kooplieden en uh, uh, werklieden uh, aparte rechten kregen van de heersende vorst of de graaf of wat dan ook, waarbij ze zich niet meer onder het feodale uh, rechtssysteem... Uh, onderhoorig waren aan de, de, de directe omgeving. En daar is Kampen dan bijvoorbeeld... als Hansestad ook een voorbeeld van. Mm. <coughs> maar dan ga je dus... Uh, dus al die steden, die zeggen van 650 jaar eh, stadsrechten of eh, 700 jaar. Hier in Amsterdam hebben we dan het eerste tolprivilege van Floris de Vijfde, 700 zoveel jaar geleden. Dat wordt dan breed uitgemeten, vaak ook omdat dan voor het eerst schriftelijke bronnen zijn eh, bewaard gebleven... waarop een stad zijn eigen rechten of privileges apart verkreeg van de heersende vorst. En dat had dus niks meer te maken met de uh, feodale omgeving. En dan zit je dus gauw 6, 700 jaar uh, terug in de middeleeuwen. Dat is een heel apart verhaal. Uh, daar zijn interessante boeken over geschreven. Uh, dat ga ik, hier, ik ga hier geen college geven, want het is geen open universiteit. Nou, zo langzamerhand wel hoor. <laughs> Maar ik vind het altijd wel leuk omdat dat thema's om de havenklap opduikt. Er is bijvoorbeeld de grote discussie tussen Geert Ruidenberg en Dordrecht. Wie dan als eerste nee, Hollandse stad stadsrechten heeft gekregen. Dat, en dan moet je dus teruggraven in schriftelijke bronnen. Daar komt het in feite op neer. En wie wint er dan? Ik denk dat, maar dat is uit de krant, uh, heb ik dat onthouden, dat Geert de eerste Hollandse stad was die aparte rechten kreeg van de graaf van Holland. Maar wel weer kleiner dan Apeldoorn. <laughs> maar dan heb ik het over 700 jaar geleden. Ja, maar ja, ja, ja nee, maar toen, toen was Apeldoorn dus niet meer dan een open plek op de Veluwe met wat, wat houtakkers. Ja. En, en niet meer. Dus dat waren echt, ja, de veluwe. Dat, dat stelden toen niet zoveel voor, behalve dan het loo. Want daar was net ook een vraag over. Ja. Uh, dat is door uh, stadhouder houden wilde derde opgebouwd in de stijl van Versailles. Daar werd net naar gevraagd. Oh ja, zie het Louvre. Ik zat te nee, denken. Nee, het was Versailles. ...als model en wel een tandje kleiner. Ik ben nooit op het Loo geweest, wel op Versailles. Maar uh, stadhouder Willem III, de daar moet ik even goed nadenken... Ja, ...was ook in die tijd de tegenspeler van Lodewijk XIV... ...die in Versailles de zaak aanstuurde... <coughs> ...met uh, ingewikkelde politieke toestanden in het hele Europa van toen. Dus in die zin is het Loo verwant aan uh, Versailles met Lodewijk XIV... Uh, uh, nou, ja, nou ik toch uh, aan het woord ben. Juist, ja. <lacht> nu pak je die overgebleven 36 minuten ook, of niet? Sorry. Ik hoor Kijk, je dat, je, dat we nog 36 minuten te gaan ja, hebben in nee, dit ik programma. het programma. Ja, afsluiten. Want ja. Napoleon is dus ook op het loog geweest. <lacht> en uh, dan dat hij daar bepaald, daar had hij zijn luxe onderkomen. En die meneer die daar net over sprak ook, dat blijkt dat is afgelopen jaar. Uh, omdat het 200 jaar geleden is dat Napoleon een aantal dagen hier in Nederland heeft gebivakkeerd en rondgereisd. Nee, in, nou, onder andere Assen? Ja, ja, maar hij is nooit verder noordelijk geweest dan Zwolle. Dus uh, in Assen is hij niet geweest. Dat durf ik zonder meer te zeggen. Oh? Ja, nee. Hij is wel in Den Helden geweest. Daar wilde hij het Gibraltar van uh, het noorden van maken. Ja. Dat is ook niet helemaal geworden van nou. dacht. Maar goed, dan zitten we dus weer rond 1811, uh, hè? we leven nu in 2011. Maar Gert-Jan? Ja. Hoe weet je dit nou allemaal? Is dit echt jouw jou, uh, uh, keurige schoolopleiding geweest? Nee, nee. Ik, uh, Ik, eh. Uh, ik ben inmiddels gepensioneerd. En als ik terugkijk, heb ik een wat rapsodisch leven achter de rug. Oh. En altijd als amateur een beetje belangstelling voor geschiedenis. Ik wil heel en... graag het woord rapsodisch een keer in een zin gebruiken. Wat betekent dat? Ken je het, het woord rhapsodie Nou, alleen van de Bohemian Rhapsody. Maar ik weet niet wat het betekent. Is, is het de, de, de klassieke. De Rhapsody in Blue? Van maar hoe, hoe, wat is dan een rapsodisch leven? <coughs> nou, uh, kort weer gezegd, uh, Hongaarse rapsodieren van Frans Lies, een muziekstuk, <laughs> ja? dat bestaat uit een stuk, een stuk of vier, vijf verschillende uh, uh, thema's, verschillende wow. muzieknummers die met een tussendoortje aan elkaar worden, zijn gecomponeerd. En dat gaat vaak terug op uh, volksmelodieën bij die grapsodieën van Lies dan. Dus als ik terugkijk, ik heb in verschillende werelden een steentje bijgedragen. En ik kan uit verschillende vaartjes stappen. Dat is misschien Wat prachtig! Een... <coughs> Zoals en, eigenlijk ook iedere uitzending van Nachtzuster een rapsodische uitzending is. Ja, vind ik het leuk ook. Als jullie ook beginnen weet je ook niet waar het eindigt. Nee. En is steeds weer een verrassing en ik weet dat ik zo af en toe inbreek. En nou, ik hoop met dat oppervlakte van, van, ja. van, van <laughs> Apeldoorn vana, vannacht mijn bijdrage te hebben gedaan. Nou, absoluut Gert-Jan. Ik ga nu wel afronden. Oké. Okay. Anders dan uh, wordt, ja, ik het, ik uh, ik... wordt het een te rapsodisch gesprek. Ja, nee, oké. Okay. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo'n wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook. Ons liepen zij op stook, Speedy op met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijond door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje heist en de jukebox vrolijk reist.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 Surprising, big city, big city, big, big city, you are so pretty, big city, big city. Tolhansen over uh, Amsterdam natuurlijk. Maar het had zomaar Apeldoorn kunnen zijn. Als dat een stad was geweest. Maar dat was het dus niet. 0800-1121. Ik ben nog zo op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. Waarom heet een schilders ezel een schilders ezel? Waarom is gapen zo besmettelijk? En uh, hoe weten ze in de fabriek dat het juiste aantal theezakjes in het doosje gaat? 0800-1121. Tim, goeienacht. Hallo, waar is het? Hi. Voor de tweede keer, van de, boven, van ja. de eerste dieping. Als, uh, als jij eenmaal het telefoonnummer hebt? Ja. <laughs> Waar belde je over? Over de krip. Oh, oh, en je beloofde het nog, of niet? Ja. Nou, en, en dan ben je ook nog de eerste die belt? Dat weet ik niet. Ja, maar... dat weet ik wel, want anders had ik al iemand anders aan de telefoon gehad. Oh ja. Wacht even, ik moet goede antwoorden bij hebben, want ik ben nooit zo goed in die crypto. Hopla, markt die als startplaats fungeert. Nee, ik had, eigenlijk zou je nu kunnen denken dat ik die hele crypto alleen maar voor jou doe, hè? Nou, nee, dat dacht ik niet. Het nee, is ze, wel leuk, eigenlijk. Er zijn ja. ook mensen die thuis nog zitten te puzzelen, ja. Markt die als startplaats fungeert. Negen letters. Nou, vertel het maar. Afzetpunt. Nou, maar weet je ze dan altijd? Of dacht je, nou, deze weet ik toevallig? Nee, deze weet ik toevallig. Alleen, de eerste heb ik ook gehad toen je ermee begon. Ja. Dat was brugwachter toen. <laughs> dat je dat ook nog weet, ja. ja. <laughs> maar eh, Tim, leg hem even uit voor de mensen die niet zo oh. uh, begaan zijn in, of uh, begiftigd zijn op het gebied van. De een, uh, hoe heet dit? Een, een markt ja. is ook een afzet. En een startplaats, een punt. Dus je krijgt dus afzet, punt. Ja. Ja. Eigenlijk is het zo logisch, hè? Ja, je moet alleen weten dat marktafzet markt afzet is. Ja, en dat marktafzet markt afzet is. Maar ja, als je afzet, dan is dat ook je vertrekpunt, hè? Afzetpunt, het punt dat je afzet. Ja, ja. Startplaats. Ja. Goh, wat is het eigenlijk eenvoudig, hè, zo'n cryptogram oplossen. Ja, je moet vaak een beetje krom denken, maar je komt er wel uit. Dan. Ja, leuk is dat. Ja, ja, nee, dat is mooi. Nou, um, we gaan weer aan de kast. Wat heb je vorige keer gekregen? Een boek. Ach, en was je er blij mee of had je al een boek? Nee, maar ik ben altijd blij dat ik dat krijg. Ach, wat schattig. Nou ja, dan kunnen we weer iets willekeurigs van een bureau stelen. En in een, gewoon een oude boterham in een envelopje. Je bent er blij mee. Nou, mocht, mocht je toevallig bijvoorbeeld een kinderboek tegenkomen. Want ik ben op, ook op, opa. Ach. Dat vind ik het wel leuk als ik dat kan krijgen. Kan ik weer voorlezen? Maar hoeveel jaar zijn je uh, kleinkinderen? Nou, maar eigenlijk... kinderen. Oh, ze zijn niet van jou. Pas je op vreemde kinderen op? Het kind is vier jaar. Vier jaar, oké. Okay. Nou, dat kan ik wel regelen, want mijn schoonvader die was uh, kinderboekenschrijver. Oh, hartstikke leuk. Ja, dat was, dat was heel leuk. Hij is er helaas niet meer. Maar uh, hij, uh, zijn boeken werden uitgegeven bij Lemniscate de uitgeverij. Ja. En dat, ik, dat mag best gezegd worden, dat is een fantastisch bedrijf. Want uh, tot aan het overlijden van mijn schoonmoeder... stuurde ze nog met hele grote regelmaat een enorme voorraad kinderboeken... en Lemniskaten van die prachtige prentenboeken. En die stuurden ze dan met regelmaat nog op naar mijn uh, schoonmoeder. Dat uh, ja. hebben ze altijd heel netjes gedaan. Met als gevolg dat mijn kinderen 784.000 kinderboeken hebben... Zo, zo. Nou ja, ongeveer. Om en nabij. Het kunnen er een paar meer of minder zijn. Dus ik, ik kan wel wat moois opsturen. Dat gaat goed komen Tim. Hartstikke leuk. Oké. Okay, nou, wacht de post af en groetjes aan de kleine en tot een volgende keer. Ja, en voor straks goede reis. Ja, dankjewel, Tim. <laughs> Dag. Ja. Peter. Ja, goeiemorgen, Astrid. Hallo. Uh, uh, ik ben het helemaal met je eens toen je dat vertelde over nacht uh, maar het is eigenlijk heel makkelijk, hè? want je hebt uh, 24 uur, gedeeld door 4 is uh, 6 uur. Ja. ja. Uh, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goeienacht. Ja. Uh, dus we zitten nog in feite in nacht nu tot 6 uur en dan wordt het goeiemorgen. Ja, maar ze zeiden altijd al tegen mij: die discussie moet je niet aangaan. Want mensen die, die s'avonds, ja. vooral bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die ochtends vroeg beginnen, die gaan om 10 uur naar bed. Ja. En die hebben, ja. een, uh, die hebben ja. een nachtrust nou, ja, gehad dat... en die worden nu wakker. En ja. die denken, ja, wat ja. nou, goede nacht. Ja, ik ben het helemaal met je eens wat je erover ja. zei. Want het is ook nu, uh, kijk, van de zomer, als het straks wel helemaal licht is om, om deze tijd. Ja, dan ga je geen goede nacht meer zeggen. Dan nee. zeg je, goeiemorgen. Dus precies. ik uh, ben ik helemaal, helemaal met je eens. Tenzij je nog wakker bent. Ja, ja, precies. precies. Maar de vraag is nu, Peter, heb je al geslapen? Uh, ja, een paar uur. Nou, goedemorgen dan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Ja, ja, ja, En ik hoorde dat natuurlijk over die uh, Ajax-wedstrijd. Ja. Dan moet ik zeggen, die tweede bellen die had het helemaal bij het juiste eind. Want het is inderdaad nog in overleg. Het is, uh, bij Ajax moeten inderdaad een plan indienen voor die wedstrijd met vrouwen en kinderen. En, uh, maar alleen die datum is verkeerd. Oh. Er wordt steeds gepraat over twaalf. Uh, uh, januari, maar het is een week later, 19. Oh, oké. Okay. Dan nog twee weken. Januari. Oh, dan hebben ze nog alle tijd om dat een beetje leuk te organiseren, een ja, beetje leuk wat... aan te kleden, ja, bonbons bons te geweldig, regelen. Dat is een geweldig plan. Ja. Ja. En, uh, ja. ik wilde ook nog even wat over dat, dat Uggelen. Hè? Ja. Uh, uh, uh, kom jij daarover nou dan? Uit Uggelen, nee. Oh, dat dacht, dat nee, maar dacht Jeroen dat... die de vraag stelde wel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, want er is ook een heel klein plaatsje daar in de, in de buurt Assel. Ja. En dat ken ik dan wel weer van, van, van heel lang geleden. Maar goed, dat. Uh, maar ken je dan uh, ook iedereen in Assel? Nou, het zijn, het zijn maar acht huizen. Ja, dus, zie je wel? Ken je iedereen in Assel? <lacht> toen de tijd wel, ja. Ik weet niet hoe, hoe dat nu is, maar dat, uh, toen, in feite wel, ja. Ik kwam daar veel op op vakantie. En, en dan, dan, dan ken je daar, dan ken je al die al die mensen wel. Ik zie nu ja. helemaal voor me gewoon acht huizen en dan kwam jij met je tent. Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik zat er ik zat, een van die huizen zat ik dan daar was ik op vakantie. Oh, er was er iemand op vakantie en dan ging jij in zijn huis zitten? Nee, ik, ik ging, de, ging dan bij de, bij de mensen die dus daar woonden. Uh, of vakantie, als als als kind, hè? Oh. Dus lang geleden hoor. Dus, dan praten we over de eind vijftiger jaren, begin begin 60e jaren. En dan ging je met het hele het hele dorp en er waren dan vier jongens, ging je voetballen? Uh, precies zoiets, ja. ja. Wat leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Maar dat werd die mevrouw die sprak had het over Ujelen. Sprak ze het zo uit. Uchelen? Nee, dat was een geintje natuurlijk. Ja, daar heb ik niet op gelet hoor, want het was ja, je ja, die ja, vertelde see, over iemand, iemand zei, Ik dacht dat die mevrouw die, die, daar dus, die, die daar het laatst over had, over over, oh. Uggelen, die, oh. die zei dus op een gegeven moment Uchelen. Ik denk nou, misschien wordt dat wel uh, in die buurt als geintje zo... Uh, ja, het is uh, heel internationaal uh, grote uh, conglomeraat geworden hoor, Uchelen. Ja, ja, ja, daarom, daarom. Dus, uh, <laughs> ja. Maar oké, okay, nou dat was het eigenlijk. Dus voornamelijk die, die datum wilde ik ja. nog eventjes door. Ja, nou, hartstikke goed, negatieve. negentiende. mensen al agenda's gaan trekken en afspraken gaan maken. Zoals die mevrouw die daar dus over belde. Het ja. is dus 19 januari. 19 en januari. en Volgende week hebben we uh, dan de zekerheid of het voor vrouwen en kinderen wordt, ja of nee. Ja, precies. Dat hangt dus van Ajax af of ze het Ik zou hebben. het wel ja. leuk vinden, want het geeft zo'n positieve vibe aan iets wat heel negatief ja, is ik nu. Ja, dat vind ik weet ook. Want ik weet natuurlijk van die van die, die in Turkije, natuurlijk, die heb ik ook allemaal gevolgd. Ja. Natuurlijk. Ja, het zou hartstikke leuk zijn als dat hier ook gebeurt. Dat ja. meen ik echt. Nou, en Je hebt trouwens drie dagen later, dus de 22e ja. Ja. dan heb je weer Ajax-AZ, uh, uh, of liever gezegd, dan is het AZ-AJax. Eerlijk waar, is dan de return? Ja, nee, dan is, oh, de <laughs> dan is het voor de competitie. jammer. Dan is het voor de competitie. Het is de eerste wedstrijd na de winterstop. Oh. Dus dan mogen ze gelijk weer tegen elkaar. Drie dagen later. Dat is ook spannend. Ja, ja, ja. Hmm. Nou, ik vind het leuk om te weten. Dank je wel. Oké. Okay. Tot de Fijn volgende wacht, keer. Hoi. Doeg. 0800 1121 hans ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Goed. Ik wou nog even terugkomen op je vraag van de verdieping. Oh. Ja, de, ik hoorde iets van een zolder en dan ja. daaronder een warmte. Maar volgens mij uh, komt het eigenlijk uit de scheepvaart. Oh. Uh, ook middeleeuwen weer terug, uh, toen er dus met hout werd uh, gewerkt. Je had natuurlijk het belangrijkste, was het dek bovenop. Ja. En daaronder had je de lagen liggen van... Uh, het waar, waar de bemanning lag en de voorraad werd uh, gestouwd. En dat was een verdieping lager. Dus die lag echt in de verdieping. Oh ja, nou ja, eigenlijk... Ik bedoel het dus een mooie toevoeging, maar eigenlijk is het hetzelfde verhaal natuurlijk. Uh, eigenlijk wel, maar... Of het nou een schip, dus echt, in een schip uh, of in een hutje was. Is de laag ook echt dieper, dat die dieper ligt. Dat is wel waar. Als het een heel diep schip was, dan waren de verdiepingen veel logischerder. Ja. Hmm. daar komt het dus eigenlijk uit, uit die tijd. En inderdaad, in die tijd waren de huizen nog gewoon een, een huis met, met een dak erop en niks ertussen. Ik, uh, ik, vind, ik vind wel uh, dat we nog even het etymologisch woordenboek moeten bellen om dit door te geven. Ik zou het uh, vooral doen. <laughs> Dankjewel Hans. Oké, okay, alsjeblieft. Doeg. Doeg. Marianne. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Marianne. Hoi. Hallo. Ik had misschien een antwoord uh, over uh, de vraag over gapen van Medi. Ja. maar dat, die uh, dat houdt mij namelijk ook al hele lange tijd bezig, hoe dat ja. komt dat mensen, uh, hè, als de een gaat, allemaal dat gaan gapen. Dan, uh, ja, dat je dan ook gaat gapen. Maar dan nou werk ik uh, nog niet zo heel lang, sinds een jaar, met jonge kinderen, tussen 0 en 4 jaar. Ja. En als ik dan met die kindjes aan tafel zit en eentje gaat dan flink zitten gapen, dan doet de rest niet mee. Hé. Hey. En dan dacht ik, hé. Hey, Waarom niet? Ja. Nou, dat hield mij dus al heel erg bezig. En uh, in het verleden heb ik dus ook gewerkt met mensen met een ernstig versta verstandelijk handicap. Uh -huh. En met die mensen zat ik dus ook om de tafel. En als één uh, man of vrouw dus ook luidkeels begon te gapen, deed de rest niet mee. En dan zat ik na te denken, heeft het dan te maken met het bewustzijn van elkaars aanwezigheid? Het moet daars wel, hè? Want net zoals dat uh, als iemand vreselijk lacht, ontzettend lacht. En, en heel aanstekelijk. Maar je weet niet waarom. Mm. Yeah. Dan heb ik wel de neiging om een beetje zacht mee te yeah. lachen. Yeah. Te maar dan denk ik waarom eigenlijk. Want ik snap niet waarom. Maar die man lacht zo vreselijk. Of vrouw. Ik moet wel meedoen. Um, ja, en misschien ook met... Uh, ja, als iemand heel erg lekker zit te eten of zo. Dat je zelf dan trek krijgt. Dat het misschien met gapen ook zo werkt. Maar ja goed. Het is geen wetenschappelijk antwoord. Geen nee, wetenschappelijk. maar het is wel... Maar het is ook met gapen. Is, je kunt het niet tegenhouden. Als je... Uh, als je mee gaat zitten lachen met iemand, dan kun je vaak nog wel denken... Van, waarom lach ik nou eigenlijk? Laat ik ophouden. Maar het gapen kun je echt... Nou ja, dat lachen eigenlijk ook niet altijd, hè? Nou, ook eigenlijk niet. Nee. Ik weet nog dat vroeger... Nou, een lachzak, ja, dat is nu al heel lang, maar die lachzak voor het eerst... Nou, ik weet wat dat ik daar vreselijk over ja. het lachen ja. niet meer op kon houden. En als je de slappe lach hebt en iemand uh, zit naast je en die doet mee... Nou, dan steek je elkaar ook aan. Ja, lachen is ook toe. heel aanstekelijk. Ja. ja, dan wil je echt ophouden, maar dan begint iemand weer en dan begin jij ook weer. Nou, ik denk, ja, misschien is dat met gapen ook zo. Maar het, het, ik vond het veel frappant dat het bij mensen is die bewust zijn van elkaars aanwezigheid. Nou, ja. jonge kindjes uh, hebben dat nog niet zo sterk. Nee. Uh, dus die trekken zich niks van elkaar aan, dat <laughs> dat het net, denk ik. En mensen die dus zodanig gehandicapt zijn dat ze ook niet van elkaars aanwezigheid bewust zijn... Uh, gaan ook niet lachen. Als de ene lacht, lacht de ander ook niet. En, en misschien zijn men mensen met dementie ook wel zo. Die, die, dan zit je in je eigen wereld of zo. Nou ja, zo zat ik dus een beetje. Nee, je moet empathisch kunnen zijn om te kunnen meegapen. denk het, ja. Ah. Ja, dat denk ik dan. Maar, ja. hm. Nou, wel interessant. Ja. <laughs> nou, het houdt mij ook uh, heel erg bezig, dit ja. soort dingen. Dus toen het uh, vannacht. Uh, toen ik wakker werd, was dat de eerste vraag die ik hoorde. En dacht, hey. Nadat je gegaapt had. Ja. Ja. Nou, wie ja. weet, uh, we hebben nog uh, zo'n 17 minuten te gaan. Wie weet, belt er nog iemand over. En dan uh, heb je weer een goede voorzet gegeven. Dankjewel, Marianne. Ja, ik ben heel benieuwd. Okay. Uh, ben jij nog even te gaan? Nog heel even, maar ik gaap gewoon heel stilletjes. Ja. <laughs> ja anders gaan we meedoen. Ja, precies. Zit iedereen ja. thuis te gapen. Ja, ja oké. Okay. Dankjewel. Ik moet je wel rusten en Dank <laughs> Dankjewel. Oh, hoi. Hoi, Doeg. Uh, meneer Bonnevaas. Dag Astrid. Hallo. U spreekt met Hans. Dag Hans. Je weet wie ik ben? Ja, Hans Bonnevaas. Ja, van om de hoek. Ik heb volgens mij alle Hansen en Henken die ik uh, regelmatig in de uitzending heb, vannacht allemaal weer voorbij horen komen. Oké, okay, ik zal het kort houden. Ja. Uh, eerst even die meneer die het over het geluid had op de televisie ja. met 0 dB. Nou, met 0 dB kan je niks opnemen, want dan hoor je niks. Nee, dat is toch precies... Nou, dat is niet helemaal waar. Waarom niet? Ja, omdat 0 dB is een soort neutrale stand. Oh, als je het zo bekijkt. Ja. Maar dat is trouwens op de radio ook zo hoor. Want als ik op radio 1 uh, muziek hoor, waar ik niks van moet hebben, want dat is toch allemaal een ratje toe... Dan ja. zet ik hem op BRN, wat er vlak naast zit. en heeft een aanmerkelijk beter geluid. BNR. BRN, hè? BRN. Ja, BRN. Prachtig mooi vol geluid. Okay. En Nederland 1 is eigenlijk, als je die op dat terugzet... een heel misselig geluid op de radio. Ja, maar dat ligt aan mij. Oké. Okay. Ja. Um, nou, schrik me niet. Nou. A Apeldoorn ja. is een stad. Nee, nee, nee, nee, Apeldoorn nee. Apeldoorn is een stad. Aftrit. Nee, Hans. Als je luistert, ik ben uh, mededirecteur van WWW de Plaatsengids. Oh ja. Um, als ja. men heel gewoon het volgende doet, en dat ja. geldt voor elke plaats, je, je, je zegt alleen maar Apeldoorn, stad of plaats. Dan komt het ervoor, is stad. De Haag, uh, dat weet ik omdat ik daar opgegroeid ben, hmm. was een dorp, ja. maar heeft. In uh, 1795 ongeveer. de eretitel. stad, stad gekregen. gekregen. Ja. Dus de Haag is een stad. En het heeft niks te maken met het aantal inwoners. want wij in Hilversum. met geloof ik. eens 100.000, nu 80.000. zullen nooit zeggen. Waar, je weet waar ik woon. ik zal nooit zeggen. ik ga naar de stad. ik ga naar het dorp. Ja. Als ik naar het centrum ga. En het heeft al. en de oppervlakte. heeft niks te maken met gemeenten. Sorry. Maar de gemeente is een serie plaatsen bij elkaar, hè? Ja, maar voordat we nu weer de hele verwarring compleet maken, Apeldoorn is een stad? Ja, Apeldoorn is een stad. Maar Apeldoorn heeft stadsrechten gekregen. Het heeft, heeft met het lood te maken. Mooi is dat. hè? Huh? Zeker Napoleon weer. Ja. Een dwarsligger is dat, zeg? Dat maar is leuk, maar het is heel makkelijk. Je kan, je kan het in Wikipedia nakijken, je kan het op de plaatsen nakijken. En, eh, uh, ja, dat is heel simpel. En de Haag heeft het dus als erentitel. Ik vind het toch jammer. Ja. Wat qua oppervlakte de gozer Zweden weet ik niet. Maar de oppervlakte heeft niks te maken met het aantal mensen. Het is gewoon domweg. Dat zou jij dus eens een keer over Zwitserland had met de bergen. Wat is de oppervlakte? Kun je dat oh, nog ja. herinneren? De oppervlakte is gewoon de omtrek. En heeft niks met hoogte te maken, weet ik het dan allemaal. Oké. Okay. Ja, maar dat snap ik ook wel. Dus dat is. Uh, en dan had ik nog een ding, maar dat schiet me nou niet meer te binnen. Nou, gelukkig, want ik vind het allemaal nogal ontluisterend. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. <laughs> dus ik... wij plaats te gidsen, of ja. gewoon koekelen. Koekelen. Plaats, stad of dorp. Dankjewel. En dan krijg je gelijk voor je neus. Ik zwaai zo even, goed? Astrid, tot ziens. Dag. Dag. Meneer Buitenhuis. Ja. Hallo. Um, ik, ik hoorde die, die discussie. Ja. Ik, ik heb op een gegeven moment, zoals hetzelfde... Jaren geleden was er ook een discussie in een of ander gepubliceerd blad gelezen. Ik meen dat het Panorama was. En daar werd dus door de redactie dan ingesteld, als antwoord, dat de Nederlandse wet geen steden of dorpen kent. Uh, de wet die kent alleen gemeentes. En er was, volgens dat uh, artikel, uh, of volgens dat antwoord, was er maar één plaats die. Die wel als stad in de wet genoemd wordt. Namelijk, dat staat dus in de wet dat de koning wordt gekroond binnen de grenzen van de stad Amsterdam. Dat was volgens hun dan de enige plaats die als stad werd aangemeed. Oh. Maar uh, voor de rest zijn, zijn uh, kent, kent, kent de wet geen steden of dorpen. Nee, het zijn uh, plaatsen en gemeenten geworden. Het zijn gewoon gemeentes geworden. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Tot de volgende echt. keer weer. Ja, dag. Dag, Marcel. Hé, hey, glad hoor. <laughs> oh, maar hou nou op over die steden en die dorpen. Want iedere keer als het me duidelijk is, belt er weer iemand met een ander verhaal. Ja, ja, ja. ja, Nee hoor, ik kom, uh, kom met wat anders. Gelukkig. Die, even, even over die volume. Ja. Daar heb, heb ik wel een leuke toevoeging op. Dan kijk, die volume. Uh, dat is een beetje ontstaan natuurlijk uit de irritatiegrens van de. Uh, van de reclames. Marcel, over volume gesproken. Wat bel jij met een vooroorlogs. Ehm. Uh, um, Handsfree set? Ja, ja, ja ik, ik heb die al. Dus ik rij in een vrachtwagen. Ja. Dus uh, ja, dat is het enige wat ik, wat, ik, wat ik toch op beschikking heb. Dus ik heb hem zo ver mogelijk, heb ik hem uh, in mijn oren gedauwd. Ik voel hem bijna tegen mijn neusvleugel aan nu. Oké, okay, nou voorzichtig, maak je verhaal maar af. Volumestanden. Ja, het komt dus, het, ja kijk, het, het komt een beetje uit, uit, uit, uit de reclamewereld vandaan. Vroeger ja, als, als je, als je, dan, je had gehoord, de grote televisie had, zeg maar een hele 1, 2 en 3. Dan had je, als je een reclame had, dan was het gewoon eentonig. Ja. En later, gewoon als er een reclame was, dan... Het was automatisch, weet je, weet je volume werd gewoon, uh, dat, dat, dat werd gewoon luider, Dan werd het gewoon uh, afgespeeld, zeg maar. Die volumes is uh... Nee, maar het is niet zo dat ze bij de reclame het volume harder zetten, maar het lijkt harder. Dat heb nou, ik me door verschillende de... geluidstechnici uit laten leggen. Het lijkt harder, omdat het geluid, ja, uh, er zit meer verschillende geluiden in. Ja, er is, vorig jaar is er een hele discussie geweest, op de, ook in de media, ja. uh, vanwege de, de, de reclames. Dat die, dat die uh, ja, luider waren. Ja. Uh, dat, uh, dat moest ze toen ook op een gegeven moment uh, terugdraaien. Ja. Uh, dat is dat en, uh, ja, Om daar, om daar nog een, een kleine toevoeging aan te geven... Ja. Uh, ik ben pas informatie geweest en heb ik een man hebben gesproken ja. en die had het over een spamcatcher. Dat schijnt een apparaatje op de markt te komen. En uh, dat kan tussen alles, uh, tussen, alle, tussen, tussen radiotelevisie en computer. En uh, dat apparaatje dat, uh, dat kan dus uh, elke vorm van uh, reclame gewoon uh, uh, wissen. En uh, daarvoor iets anders voor in de plaats zetten. En dat is aangesloten op, uh, net als een navigatie, zeg maar op uh, satelliet en digitaal. Punt. Punt. Ja, ja punt. Ja. Nou, dus het zijn, zal wel, we kunnen ik geloof we, in je. Kunnen we dus van de, van, van, van de, van de stem, van de reclame, kunnen we, kunnen we afwezen. Marcel, ja. ik ga even over naar belangrijkere zaken. Ik, ik zeg nog heel even dat mensen die weten waarom een schildersezel een ezel heet... nog snel even moeten bellen naar 0800-1121. Want ik wil heel graag het antwoord daarop weten. En ook als je weet waarom Gapen zo besmettelijk is... moet je ook bellen naar 0800-1121. En dan zeg ik nog even snel dat ik hier een lijstje heb van de gemeentes in Nederland... op volgorde van grote en dat Apeldoorn dan op nummer 12 staat. Met boven zich nog Enschede, Nijmegen, Breda, Groningen, Almere, Tilburg... Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En dan is gemeten naar inwonersaantal, dus niet naar oppervlakte. Zo, Dat al even terzijde. Nu het belangrijkste. Raad wat hij rijdt. Beb je volle bak, Marcel. Marcel is gewoon verdwenen. Net op het moment suprem van deze uitzending. Namelijk het moment dat ik raad wat hij rijdt wil gaan spelen. Maakt niet uit. Ik heb nog genoeg mensen aan de telefoon. Frank, goedenacht. Goedenacht, uh, goeie uh, Astrid. Hallo. Hallo. Uh, ik heb de, een kort antwoord hier uit de krant, ja. het Eindhoven Dagblad. Ja. Jongsleden ja. over graven. Ah, wat keurig. Ja. Kort en krachtig. Ja. Ik lees het even voor, goed? Ja. van familielid van familielid is het meest besmettelijk. Grapen <laughs> is besmettelijk. We worden het gemakkelijkst aangestoken door familieleden. Gapen door vrienden en bekenden werkt minder aanstekelijk... en gapen door onbekenden nog minder, melden Italiaanse onderzoekers. Oh. Zij stellen dat empathie, elkaars emoties kunnen delen... een zeer belangrijke rol speelt bij de besmettelijkheid van gapen. Maar dan weten we nog niet wa wa wat het zo besmettelijk maakt. Nou, ik dacht van wel... Zij stellen, staat hier, yeah. dat empathie, elkaars emoties kunnen delen, een belangrijke rol speelt bij de besmettelijkheid van gapen. Dus het feit dat ik altijd moet gapen als andere mensen gapen, zegt eigenlijk dat ik heel empathisch ben en met mensen meevoel. Blijkbaar, ja, ja. blijkbaar. Ja, Het moet kloppen. Denk ik wel, hè? Ja, dat moet het wezen. Ja, lijkt me wel. En inderdaad, er is een aantal weken terug is hij ook een keer bij jou in de uitzending geweest. Ja. En toen zei iemand van het, het graap op zich zou te maken hebben met de vermoeidheid van de hersenen op dat moment. Oh. En de ontvankelijkheid daarna is denk ik uh, waar ik net voorlees. Ja, precies. De empathie. Lijkt mij. Nou, er zit de, de Willem Jozef die twittert. Heel ja. empathisch dat we moeten ophouden met praten over gapen... want er zitten gapen achter het stuur nu. Oké, okay, dat doen we dan? <laughs> Goed. Nou, heel hartelijk bedankt, hè? Jij ook, heel erg bedankt. Hè? En mooi voorgelezen. Dag, bedankt. Dag. <laughs> Even kijken, want ik krijg nog een, uh, een mailtje ondertussen van Pieter. Die schrijft uh, een korte... Te oh, ik heb volgens mij Pieter zo aan de telefoon. Laat ik het dan niet voorlezen. Laat ik gewoon doorgaan met Marianne. Marianne, goedenacht. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. <laughs> Hallo, daar was je weer. Ja. Nee, zeg het maar. Uh, ja, weet ik niet. Ik, oh. uh, ik, uh, ik werd gebeld. Ja. En uh, blijf aan de lijn, want Astrid wil je terugbellen. Dus ik wacht af wat jij aan mij te vertellen hebt. Oh, we bellen je volgens mij gewoon dubbel. Want jij, oh. jij belde net toch met het verhaal over de kindertjes tussen de 0 en de 4? Ja, en met het gaven. En dan krijg ik net uh, een, een soortgelijk antwoord van die meneer net voor mij. Ja, zie je. Dus we bellen gewoon automatisch weer op het trefwoordje gapen. Sorry, Marianne. Oké. Okay, jij denkt nou... er komt nog een subvraag. Nee, maar het klopt ja. precies inderdaad. Wat jij zei, uh, dat de kleine kinderen nog helemaal niet empathisch zijn. En het verhaal uit de krant dat je bij familieleden empathischer ja. bent... dan bij niet-familieleden. Het nou, klopt ik heb, gewoon. Ik heb een heel lieve schoonzus en we gapen er wat af samen. Ja, zie je. Ja, ja dan, dat, dat is gewoon het liefde. Van. Ja. Het, ik ga er eens op letten wel, van mensen van wie ik vermoed dat ze stiekem een oogje op elkaar hebben of ze ook heel hard elkaar na gaan zitten gapen. Ja, ja. Daar komt ja dat waarschijnlijk ook alle... Elkaar aangapen komt er waarschijnlijk ook vandaan. Ja, ja misschien wel. Prachtig nee, Ik weer. vond het heel frappant. Ik denk, ja die meneer geeft precies het antwoord waar ik over zit te worstelen. Zo van, zou dat het nou zijn? Ja, zie je. Kijk, nou, dat dan... mensen geen contact kunnen maken zoals mensen met een handicap of ja. een dementie. En dan uh... gapen ze ook meteen niet. Ja, ze gapen wel. Ja, maar niet uh, met elkaar mee. Ja, nee voor zichzelf. Eigenlijk. Logisch. Ja, ja Nou, ja. fijn dat je ja. het nog even meepikte, Marianne. Dankjewel. Ja, is ook leuk. Doei. Oké, tot de volgende keer. Hoi. Ho. Pieter. Ja, goeiedag. Ben je ook de Pieter die mij mailde, of ben je een ander ja, Pieter? Ja, dat ben ik ook. Ja, oh. ik dacht een ik eerst even mailen. Ja, dat ben ik, ja. Nee, heel goed van je. Echt gewoon via alle wegen proberen, want in die vier minuten moeten we toch nog wat antwoorden kunnen proppen. Ga je gang. Nou, uh, wat ik dus denk is dat het gewoon, en tenminste ik heb gewoon ook een studie gedaan op biologie, yeah. is dat als je iemand ziet gapen, wordt er automatisch in de hersenen van jezelf wordt een stofje aangemaakt. En dat maakt dus een verkeerde ademhaling, want gapen is sowieso een verkeerde ademhaling in je longen. Dat maakt dus ook gelijk dat je een verkeerde ademhaling in je long hebt... waar je dus door mee gaat gapen. Oh, natuurlijk. Net zoals dat als iemand heel snel ademt... of te snel praat, dan word je ook zelf een beetje kortademig. Dan ga je zelf, ga je, of als iemand zit te hyperventileren... ga je zelf al mee zitten hyperventileren. Ja. Want dat je dus hersenen ja, krijgen een bepaald signaal van hé, hey, dat kan ik ook doen. En dan ga je dat zelf automatisch mee zitten doen. Ah, kijk. En dat heb je dus als je empathischer bent, heb je dat sneller, want dan leef je eerder mee? Of dan... dan ben je daar veel gevoeliger voor. Precies. He. En ik had ook nog een heel klein stukje over dat stadsrechten wat uh, net aan de orde was. Ja. Over of dat nou, het Dordrecht, het eerste stadsrecht wat er zit, en ge Ruidensberg, maar dat is dus echt Dordrecht hoor. Oh, dan wou je even recht zetten, want daar woon je zelf, hè? Ja, daar woon ik zelf inderdaad. <laughs> ja nou, Prima, dat staat ook genoteerd. Dankjewel voor je okay, telefoontje cool. nog even. Dag okay. Pieter. Dag hoor. Gerard. Goedemorgen Astrid. Hi. Uh, ja, over die theezakjes. Ja. Nou, uh, ja ik heb een reputatie gezien, ik weet niet meer waar die dacht dat het koffie was, ik weet niet meer, maar uh, ze komen met een grote snelheid, komen ze aan, ze worden geteld en uh, de ruimte zou uh, zeggen ze, nou zo zijn het er. En ze worden opgepakt en automatisch in zo'n dossier gezet. Maar worden ze geteld en opgepakt door een machine of geteld en opgepakt door mensen? Door een machine. Gewoon, ze komen met een, dat is een enorme snelheid. Ze komen aan, dan worden geteld uh, en dan is er een bepaalde ruimte en zo en dan worden ze ook zeggen ze nou, ja, die kennen die meer in en dan worden nee. ze automatisch met een robot opgepakt. ...en uh, in, in een zakje, in zo'n doosje gezet. En dan proppen ze er gewoon in en er komt geen theezakjes teller aan te pas. Nee, het wordt gewoon, uh, door, uh, ja, gewoon uh, met, uh, met een laser dat gegeteld, want uh, je weet wel, het gaat heel, heel snel. Nou, ik, ik ben blij Gerard dat ik het nog even mee heb gekregen. We ja, gaan gewoon even over die verdieping, hè. Ik ja. heb hier, uh, uh, ja, uh, ze waren me voor, maar ik heb hier het etymologisch uh, woordenboek van Nicoline uh, van der Seys. Ja. Nou, uh, verdieping, ruimte tussen twee voeren. Er sessie 1638 en dan ontstond door de wijziging van de bouw en, uh, in een kopershuis. Om um een ruimte te winnen kwam er een neerkamer beneden de, het grondniveau. De dus het, het is gewoon, uh, wat al gezegd is, uh, je gaat dieper. Ja. Dus verdieping, het is... Uh, en daar is toen later hebben ze er gewoon van gemaakt van, ja, de zoveelste verdieping. Maar het, het komt oorspronkelijk <laughs> vandaan van uh, dieper gaan. Dankjewel Gerard. Ja, geen dank. Tot de volgende, Tot de volgende keer. keer als het, ja. Doeg. Ja. Kijk, als mensen zo snel praten, dan is er altijd nog wel even ruimte voor. Dit was Nachtzuster. De schildersezel is niet beantwoord. Mail me alsjeblieft als je weet waarom een schildersezel een schildersezel wordt genoemd. Dan kunnen we dat volgende week nog even toelichten. Normaal doe ik dat niet, maar dit is toch een vraag die beantwoord moet kunnen worden. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En dan laten we het hierbij voor vannacht. Tot volgende week. Dag!